En dit is het laatste uur van de nationale hitparade onder de vlag en wimpel van de NOS. Een overzicht van meer dan 16 jaar hitparade op Hilversum 3 met de stemmen van de zes mensen die het in de afgelopen periode hebben gepresenteerd. Tot zes uur een overzicht van de nationale hitparade. En als eerste is hier binnengekomen met de hele Hebben en houden een oude bekende. Ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Mijn naam is Alfred Lagarde, ik presenteer voor Veronica Radio Koudan Café. Een heel erg leuk programma op de vrijdagavond, van 10 tot 12. Radio Romantica, Radio Romantica op Hilversum 2, een programma over... ...waarin luisteraars kunnen bellen over liefde, relatie, seks en van wat iets meer zei. En voor de televisie doe ik een programma met middelbare scholieren, dat heet Schoolplein. Hoe kwam het nou precies dat jij destijds, dat was in november 1978, hè, dat jij die nationale hipparade presenteerde? Uh, nou, dat weet ik niet. Ik, uh, ja, wie deed het toen bij NOS? een van de figuren belde me op. En die vroeg of ik het een keer kon presenteren. Ik weet eigenlijk de reden daarvan, weet ik niet. Ik denk dat het op vakantie was ofzo. Wat, wat weet je nog van die uitzending van toen? Weinig. <laughs> ik weet in ieder geval dat ik niet uitkwam. Um, op een gegeven moment had ik, uh, geloof ik, nog tien platen te draaien in twintig minuten ofzo. En die heb ik toen heel, uh, ja, uh, op het refreintje een minuut voor de veedout uh, al geholpen zodat het niet zo erg opviel, maar de kennis van die platen is er natuurlijk wel opgevallen. Vijftig platen in een. Uh, hoe lang duurde het? Twee uur. Is natuurlijk niet te doen, dat is vroeger ook als een paar overkant, herinneren. He? Ik weet niet precies meer hoe dat ging, maar we draaiden in ieder geval de nieuwe en de snelle stijgers en. Uh, ja, en, en nog een aantal platen. Maar ik, ik kan me nog wel herinneren dat het een hele hectische toestand was. Ik zat eigenlijk te trillen. Achter de microfoon, omdat het allemaal nieuw was en je moest er nog jingles tussen doordraaien en nieuw en eh, van, die, van, die, van, die, van die dingetjes. En ik was het eigenlijk niet gewend om het op die manier te doen. Het was dus een, in feite een, een strak omlijmd programma dat je eh, volgens bepaalde richtlijnen moest presenteren. En dat eh, ja, ging mij niet zo goed af in ieder geval. Ik vond het wel leuk hoor, Daniel van, maar ik heb, er, ik heb er volgens mij wel een zootje van gemaakt. We hadden niet zoveel informatie uh, die werd verstrekt bij die gama van praten. Ik weet het niet. Ik heb daar heel zenuwachtig al die nummers uh, op zitten roepen en daar ook nog een paar fouten in gemaakt. <lacht> Gewoon. Uh, ja, in de zesde week, van 28 naar 43, dat stond ze een respectable pad. En dan kwam die plaat langs. Ik weet nog wel dat ze helemaal moesten draaien. Dat we er niet doorheen konden praten. Dat was toen al zo. En uh, ja. Ik heb het toch aan het eind een beetje moeten smokkelen... Om, om, om op tijd op de nummer 1 te komen. De Nationale Heerparade betekent voor mij... Uh, uh, ja, zoals ze zeggen, de onafhankelijke lijst. Hè. Toen werd hij nog samengesteld door Buma Stemra. En nu is het uh, Intermart, geloof ik, die... Uh, die constant een aantal uh, mensen peilt over hun uh, aankopen... of verkopen hoe, uh, in platenwinkels. Ik neem aan dat die voor samengesteld... Uh, aan de hand van uh, verkopen van platenwinkels die gebeld worden door uh, het bureau. En uh, ja, ik denk dat het wel een... Uh, hoe heet dat? Een lijst is waar je... Uh, een, hoe noem je dat? Een pijl op zou kunnen trekken of hoe heet het tegenwoordig? Waar je vanuit kunt gaan. Is er nog een plaat die jou nog altijd doet denken aan die nationale hitteparader van toen? Nou, in die week dus van november 78 kwam Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf nogal hoog binnen. Beschrikbaar aan de 15e plaats in de National parade. De plaats van Jim Steinman en de productie was in handen van Todd Rundgren. Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or the no? Let, let, let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it Let me sleep on it I'll give you an answer in the morning Let me sleep on it Baby, baby, let me sleep on it Everybody. Will you love me forever? I couldn't take it any longer. I, I was crazy when the feeling came up on me like a tidal wave. Started swearing to my God and on my mother's grave that I would love you till the end of time. I swore I would love you till the end of time. So now I'm praying for the end of time. So hurry up and arrive. 'Cause if I gotta spend another minute with you, I don't think that I can really survive. Never break my promise, so forget my vow. But God only knows what I can do right now. Praying for the end of time, that's all that I can do. Praying pray, pray. pray for the end of time, so I can end my time with you. Ik Love en Paradise by the Dashboard Light. Een hit toen Alfred Lagarde één keer de nationale hitparade presenteerde voor de NOS. Dat was in november 1978. In augustus 1982 hoorde je drie keer de stem... Nee, niet van Tom Blomberg. Maar van Tom Blom. We worden nogal eens uh, door elkaar gehaald, Tom. Uh, hoeveel fanmail krijg jij eigenlijk gericht aan uh, Tom Blomberg? Nou, niet gericht aan Tom Blomberg, nee. Maar ik word inderdaad verward uh, met jou... ...omdat ze denken dat ik ook de nationale hitparade doe. Omdat een naam Tom Blomberg... ...dat laatste valt er natuurlijk een beetje af... ...dus ze verwarren ze mij. Maar ze verwarren mij ook met Tom Mulder. Onlangs vertelde... ...ik weet niet of iemand dat gezien heeft... ...in de Showbiz Quiz. Uh, ze doet het overigens heel goed. Linda. Die zei... Uh, ...ja, u weet wel het programma 50 pop of een envelop... ...het programma van Tom Blom. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dus ik word nogal eens verwart. Jammer. <laughs> ja, toch... Hoe raakte je betrokken bij de Nationale Hitparade? Hoe ik erbij betrokken raakte. Nou, Frits Spits was op vakantie en uh, ik had het gevoel dat uh, hij vond het leuk dat ik dat zou doen, omdat ik uh, bij Topop de overzichten, de overzichten deed, die ook op de Nationale Hitparade waren gebaseerd. Dus dan krijg je de stem van de televisie, Nationale Hitparade, gaat dan op de radio drie weken invallen. Zo lag die link ongeveer. Wat betekent voor jou de Nationale Hitparade? Ja, wat betekent de Nationale Hitparade voor mij? Ik vind dat uh, niet zo makkelijk. Kijk, een hitlijst is, een, is een eigenlijk een, voor mij niet zozeer een graadmeter van wat nou verkocht wordt... ...maar het is wel een, een hanteerbare lijst van populaire platen. Zo heb ik dat programmatisch altijd ervaren. Die staan in de lijst betekent dat ze dus echt een bepaalde populariteit hebben en herkenbaarheid, waardoor ze in een programma fijn verweven kunnen worden. Ook muziekprogramma's die zijn natuurlijk ook uh, vaak gebaseerd op herkenbaarheid. En in zoverre vind ik een uh, nationale hitparade fantastisch. Hoe vind jij dat een hitparade moet klinken op de radio? Hoe moet Ja? Mm, ik vind zoals Joost de Draaier hem vroeger deed. Maar dat is, dat is niet zo. Uh, niet zo makkelijk misschien. Kijk, Joost was een entertainer. Zoals ik zelf ook op Hilversum 3 heb geprobeerd te werken tussen de muziek. En als je zo werkt en daartussenheen fiets je gewoon de noteringen... dan is het een leuk programma om naar te luisteren... buiten de bekendheid van de platen die komen. Ik vind het de laatste jaren, ook toen ik het heb waargenomen in 82... vind ik het te tam. Het is een, een informatief programma geworden met... Ja, een beetje de stijl van Casey Kasem. American Top 40. Het is heel goed klinkt goed, informatief goed, maar qua entertainment vind ik het niet, uh, niet fantastisch. Single muziek is toch altijd een vorm van wegwerpmuziek... waar je een soort behang, waar tussen je door lekker kan bewegen als prater... en dat pik je mee of je pikt het niet mee. Het typisch informatieve programma heb ik nooit zo zien zitten. Muziek encyclopedie over op Hilversum 3 uh, hoeft voor mij niet zo. Het was in uh, augustus 1982 voor het eerst dat jij een radiospelletje moest spelen... Weet je nog welk spelletje dat was? Welk spelletje deden we in de um. Ja, ik wil niet zeggen dat het een slecht spelletje was hoor, maar ik weet het me dus niet te herinneren. Wat deden we nou? Moest je nou... Ah, ik weet weer. Uh, je moest... Uh, uh, even kijken, moesten we nou... Je maakte een zin met titels en dan moest je de hoeveelheid titels raden. Was het dat? Een verhaaltje waar de titels in zaten? Dat klopt, ik heb er nog een paar geschreven, ja. <laughs> ja. Je moest een tekst schrijven waar dus de titels in verborgen zaten. Dat was het. Had, hoe heette het ook weer? Dat, titel titeltekst. Teletext riep ik steeds, kan ik me nog herinneren. Zijn er nog platen die uh, je echt bijstaan uit die uh, drie hitparades van toen? Er zitten altijd hele mooie tussen. It's hard to say I'm sorry van Chicago. Dat zeg je ook heel anders dan uh, bijvoorbeeld... Ik ben met katootje van Rubberen Robbie, om maar een voorbeeld te noemen. Wat een prachtige contrasten staan er in de Nationale Hitparade. Oh, dat is natuurlijk ook waar. Ja, die was ook fantastisch. Maar die heb ik, dacht ik, die was al aan het zakken toen ik bezig was. Of niet? Nee, die stond er hoog. Dat was natuurlijk ook heel belangrijk voor mij. O.O. Den Haag van Harry Klorkenstein. Als hagenaar was dat... Uh, vond ik dat een heel mooi nummer. Omdat het uh, echt helemaal op Den Haag geschreven was. Als je echt hagenaar bent, kreeg je er een traan van in je ogen. Precies die kleine dingen zaten erin. Van kerstbomen, rauzen tot en met... Eh... Uh, uh,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 Op eenjaarsavond vind ik je stoken, vooral die auto komt er ook fan. Ik zou best nog wel een keertje met die avond naar ado willen kijken. In het zuiden park de lange zij, de warme wordt, support als om je heen Lekker kankeren op dat jouw Wanderburg, en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal dat ook die erkel de steenvast vast over uit. Oh, oude oh, haag, Mooie stad, achter de duning. De schilderswerk, de lange in en het plan. Oh, oude oh, haag, ik zal met niemand willen gaan met gaat helling.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 toch daarna een kaart op dus na schijven dingen Lekker oppakken pakken in de zon Oh, oh Den Haag Mooie stad achter de dunie De schilderswerk De lange poten En het plan Oh, oh Den Haag Ik zal met niemand willen gelie Met mij gaan helie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 te ver van Berrag, dus net vanuit weer terug oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de Denny, de weg, de lange potie en het flem. Oh, oh Den Haag, ik zal met niemand willen Rully. met mij gaan hullen. Als ik geen hagenees zal zijn, meteen gaan hellie. Als ik geen hagenees zal zijn. Meteen gaan hellie. Als ik geen hagen nees, zal zijn. nationale hitparade vandaag gepresenteerd door. Tuurlijk. Ja, Had je eigenlijk wel kunnen merken aan de techniek, hè? We zijn beland bij nu nummer 13, de Billy Fonsinger. Ja, dat was voor mij ook een verrassing. <laughs> dat ik werd uitgenodigd. Maar ik blijf dus de nationale hitparade gepresenteerd te hebben. Maar het is voor, voor mij wel een zwart gat hoor. Dat komt door dat zak zo schoontje. Hè? Vandaar dat ik het ook de Billy Frans Singers noem. Het is de Zweedse groep ABBA I Do, I Do, I Do. Gezakt van 6 naar 13 SCW. Ik, weet je nog wanneer jij die nationale hitparade presenteerde? Het moet in 1975 geweest zijn. Want ik in 1974 hield uh, Veronica op te bestaan. Op de 31 augustus. En op 2 september 1974 zat ik bij de NOS. En ik zat daar in een, uh, wat ik een fantastisch team vond. Met Joost de Draaier, Willem van Koter, dus. Felix Meurers, Frits Spits. En ik, zijn de gek. Maar dat hield ook in dat... Uh, het was Frits... Nee, het was niet Frits. Het was Felix die toen de hitparade presenteerde. Die was met vakantie en ik heb het overgenomen. Maar het rare is... dat ik er zo weinig van weet. Ik had er iets tegen. Maar ik was boos op Veronica in die tijd. Die had zijn top 40 aan de tros gegeven. Dat zat mij dwars. Dat zat mij zo ongelooflijk dwars. Want er is eigenlijk maar één hitparade voor mij. En dat is de Veronica top 40. En dat is nog zo... Kijk, ik heb aan de wieg gestaan. En ik weet hoe die samengesteld wordt. En ik heb het niet over hoe die nu is. En hij is vaak, heel vaak ten onrechte, uh, ten schande gemaakt. Ik vind het dat hij al altijd op een goede manier wordt samengesteld. Dat het een goed... Uh, goede afspiegeling, maar ik had het over toen. Hè? Want vanaf 74 heb ik er nooit meer iets mee, of 75 heb ik er nooit meer iets mee te maken gehad. Dus als jij mij nou vraagt hoe ik de hitparade toen vond, dan kan ik je zeggen dat, de, dat ik de Veronica Top 40 heel goed vond. Omdat het een juist beeld gaf van wat er verkocht werd op dat moment in Nederland en wat de mensen leuk vonden. Hoe vind je dat een hitparade moet klinken op de radio? Met een zeer betrokken discjockey. Dat is die het goed vindt. Ik vind Lex Harding doet de Top 40 na al die jaren nog steeds heel goed. Vind je dat een disjockey zijn mening mag geven in de hitparade? Ik vind dat een disjockey absoluut zijn mening niet mag geven. Daar heb je niks mee te maken. Je hebt als disjockey er absoluut niks mee te maken als je een hitparade presenteert wat, wat goed is en wat niet goed. Je hebt je werk te doen. Het is een afspiegeling van de verkoop wat de mensen leuk vinden. Daar wordt je voor ingehuurd, dus dat heb je goed te doen. Iemand die een hitparade presenteert, dat is niet je eigen programma. Absoluut niet. Jij zit daar als uitvoerder. Degene die een hitparade presenteert, die zit daar als uitvoerder. En er is niemand in geïnteresseerd hoe jij over een single denkt of niet. En dat vind ik echt. Nou, daar kan ik zo boos over worden. Felix vroeger echt. En ik heb die jongen hoog zitten hoor. Felix, want ik mag zo graag naar hem luisteren op dinsdagochtend, Maar hij, moet, hij moest in die tijd dat hij die hitparade presenteerde, dan krijg ik nog wel ruzie met hem om. Ik vind dat hoor je niet te doen keer even iets, iets anders. De middengolfzender van Hilversum 3, die wordt volgende week gesloten. Ja, oh, wat een schande. Kunnen wij weer terug naar 538 of 192 graag? Ik wil daar onmiddellijk op de middengolf een fantastische popzender hebben. Dat zou ik zo doen. Ik zou zelfs nog een zender in mijn achtertuin willen hebben. Dat meen ik nou echt. Het feit dat gewoon de middengolf verdwijnt voor de popmuziek is toch belachelijk. Het is, het is echt heel goed om gewoon op de Middengolf een, een, een leuk station te hebben. Veronica heeft nooit anders gezeten. En, en dat geluid is zo herkenbaar. Radio Luxemburg toch ook op 208 meter. Het is zo'n herkenbaar leuk geluid. Het is echt waar. Ik, als Vroeger met, met 192 het opzoeken, dan, dan was die zender nog niet eens de lucht in. Dan hadden wij nog niet eens muziek. Dan herkende ik die draaggolf al. Dat is echt een fantastisch geluid. Welke idioot dus bedacht heeft dat hij middengolf de popmuziek weg moet. Tegen neuten zijn het allemaal. Weet je nog welke plaat je toen jij het presenteerde het beste vond in de nationale Bananen? Ja, dat is die zomer van 75 geweest. Want ik ben kort daarna naar de regiecursus gegaan. En ik heb mijn eindproductie gemaakt met uh, twee zangeressen. Want ik wilde toen iets moois maken met uh, zangeressen. En dat waren Patricia Pai. En Margriet Eshuis. En Margriet had in de zomer van 75 dat mooie liedje dat, uh, van Hans Vermeulen. House for sale. En dat, uh, dat is die zomerhit voor mij geweest. Margriet Eshuis. Dat eigen liedje eigenlijk wel. De zomer. De NOS-klok hier in de Hilversum 3-studio is het 2 over half 6 geweest. Donald de Ja, dankjewel. We hebben verkeersinformatie doorgekregen en die gaat als volgt. Door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelte is het plaatselijk glad in het noorden en oosten van het land en in Flevoland. Ook elders kan gladheid ontstaan. En dan al viertal files. A2 Amsterdam richting Den Bosch, tussen Amsterdam en Apeldoorn 3 kilometer. En tussen Utrecht-West en Nieuwegein, 5 kilometer. A4 Vlaardingen richting Hoogvliet voor de Willen-Lux-tunnel, 3 kilometer. En tenslotte op de A10 Amsterdam richting Zaandam voor de Koentunnel, een file van 5 kilometer. Dat was de extra verkeerssnelheid. 3. 3, 3, 3, 3. Ik zag het er niet aan. Nou, folks, ik zag het er niet aan. Nou, dan Nieuwe aflevering, helpersum 3, top 30. Oh Dat is van vorige week, die ken ik. Ik had er een, en toen dacht ik: nee, maar die ken ik niet van vorige week, maar toen was je vrouw. Nederland, Kiekenland. Vlak je van een kopje, zieszo. Dat was hier Joco er niet en nu is het er wel, dus nu is het een week later. Welkom, welkom VPRO, Hilversum 3, Hilversum 3, Top 30, nieuwe aflevering, vrijdag 5 september 1969. Het geheel en u uh, let toch ook op het loodje, wees toch loodbewust, dames. Gekozen en bezorgd door uw draait, joh. Ja, nee, maar dan kijken we gaan... Oe, ouwe, bijna hou de week van de holly's blowing in de wind in de hulp van een 3 top 30 john waren de holly's er ook op waait nee hè. Iwie waait weg hè. het was ook koud, maar het was mooi en de maestro zong zo mooi nieuwe single van de holly's die uh, gaat heten hier eind heavy is my brother en uh, in het engels natuurlijk maar wordt ook gezongen in frans, italiaans, in spaans en in het fries dus het wordt een local breakout in snits, dat kun je wel nagaan natuurlijk nummertje 29 klop klop klop klop klop klop klop ja dat klopt Klopt, vorige week 29 en deze week alweer 29. Van 29 naar 29 gezakt of gestegen, dat hangt er vanaf of u een optimist of... Een optimist. Willem van Kooten als Joost de Draaier in wat je de voorloper kunt noemen van de Nationale Hitparade. Dat was de Hilversum 3 Top 30. Begonnen in mei 1969 als programma van de VPRO. Je zit allemaal voor de Dikke Blomberg dit. Hier is de Dikke Joost in de Dikke Blomberg. Willem, vertel eens, hoezo de VPRO? Ja, daar moet je aan de VPRO vragen. Dat was naar de Veronica deconfituren. Toen uh, belde mij Han van de VPRO. Wil uh, voor Hilversum 3 VPRO werken? Ik zeg, ja hoor, handen duwen. Toen was ik nog geen lid. Nu ook niet trouwens. Je moet alleen maar lid zijn als het even nodig hebt. Van de VPRO ik. Alleen als het nodig is moet je even... Dan word ik altijd even lid. Dit terzijde. Uh, ja, toen ben ik dan begonnen. Er was, er was namelijk geen hipraad op Hilversum 3. En dat vond de VPRO-directie. En uh, het Moderamen of de daar. die vonden dat een omissie en die hebben mij gevraagd om een te praten, uh, te bezorgen. En dat heb ik gedaan. Dat werd ook door twee heren uit de NOS discotheek, dat weet ik nog wel. Eén van was Willem Hobe, die werkte toen in de NOS discotheek. En de andere, hoe heette die ook weer? Uh, dat was een uh, John Noach, daar heb ik veel van geleerd. Dat was een, uh, een Nederlander die heel lang geleden naar Australië was gegaan en weer terug was, tijdelijk. Die had in Sydney gewerkt bij het John. toen van Australië, 2UE. We staan nog steeds, maar is nu talk -love. En uh, met hem samen heb ik allerlei uh, dingen ontwikkeld. Heeft de VPRO dit ook op basis van vrijwilligheid overgedragen aan de NOS? Toen zeiden ze, onze taak is volbracht. NOS, wij uh, vinden dat u dit over moet nemen. Zo gezegd, zo gedaan. Zo is het ook gegaan. Zo is de heenparader bij de NOS terechtgekomen. Dankzij de initiatief van de VPRO. Ik ben bijna zeker dat het een VPRO en niet mijn initiatief was. Waarom, denk je, is een hitparade eigenlijk zo belangrijk voor een popzender? Als pro programming tool. Als uitgangspunt voor je programmering. Dat was ook de achtergrond. Ik ben dat niet. In mijn onschuld begonnen om daar 25 jaar later met jou over te kunnen converseren. Want dat weet je natuurlijk niet. Maar ik had een programmeeruitgangspunt nodig. En dat is handig natuurlijk. Het is een spelsvak. Je moet het ook. Hitparades en dergelijke moet je als toy gebruiken, als speelgoed. Je moet er niet de wetenschap van maken, want dat is het niet. Je moet het ook niet te serieus aanpakken, want het is niet serieus. Het is al niks? Wat is het nou? En Hitprader geeft op zijn best weer hoeveel een plaat in een bepaalde periode, zo kort mogelijk graag, want dan verandert hij zo weinig, ten opzichte van wat een andere plaat heeft verkocht, verder niks. Over het eindresultaat zegt het niks. Ik ken platen die goud geworden zijn, en die nooit verder dan, uh, dan 18 gekomen zijn, om hem wat te noemen. Als je een single hit praten, te mensen moeten uitzenden en mensen moeten presenteren, dan vind ik dat je, dat je ze helemaal moet rijden En van begin tot eind. En allemaal. En in Meerders hadden gewoon om ze zo schoon te draaien dat hij de drie seconden tussen liet, zodat het thuis makkelijker te kopiëren was. Nou, dat is, zo bedoel ik het ook weer niet. Tamelijk schoon, zou zo zeggen. Vertel nog eens wat jij nou zo goed vindt aan de nationale hitparade. Breek breekt me de bek niet open. Ik vind hem helemaal niet goed. Dat, is, dat weet je ook nog eens goed en daarom vraag ik ik vind het... Euh, nou, als, als een raket er zijn er weer nog steeds. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Het, het, het is aardig betrekkelijk, begrijp je? Het relativeren mis ik dan altijd een beetje ook in dit verband. Als platenman is het vreselijk. Koos Albers die op 20 begint... en dan de WKNA naar 30 zakt. Die schiet daar dan wat niet op. Bovendien is het dodelijk voor het vak. En uitgerekend een auteur zegt, een organisatie is bij een die zich daar dan meent achter te moeten stellen. Dus dat is toch belachelijk... Hun eigen lijden om zeep helpen. Dat is dan wat ze indirect doen, op termijn. Aan welke plaat denk je als eerste als ik zeg nationale hitparade? De nummer 1, bedoel je. Waarvoor? Ik denk altijd eerst aan de nummer 1, maar die is moois. De bovenste beste! Be. Say you. Say me. Say it together. Naturally. Where'd you be? ...Final Richie nu met een derde week single in de Nationale Hitparade... ...en we draaien hem als de bovenste beste Say You, Say Me... ...deze week dus één in Nederland. En kijk eens wie hier is komen aanschuiven, Frits Spitz. Frits, hallo. Jij hebt uh, de Hitparade gepresenteerd van januari 1982 tot oktober vorig jaar... ...en jij bent het geweest die uh, termen heeft ingevoerd als eerste weeks... ...een sprinter en, en ook zip. Wat, wat was dat, een zip? Zip uh, was een zeer interessante persoonlijkheid... die uh, vertelde... eerst uh, vertelde ik dat zelf... dat was niet zo'n succes... maar later hebben we, dat, hebben we hem sprekend ingevoerd... vertelde over uh, zoals hij uh, dacht... over uh, platen die in de hitparade stonden... en natuurlijk over zichzelf. Dat, uh, dat luisterde het programma wat op... Ook al, uitgaande van de filosofie, dat je de luisteraars niet drie keer per week eenzelfde soort programma voor moet zetten. Wie, wie, wie vond je het leukste als uh, Zip in de Hitpanade? Daar, daar hoef ik maar heel kort over te zijn, was Gerard Cox. Die man die was zo geestig. Het interview met hem, hij, hij deed dus een persiflage op de RSV, ver voor van Kooten en de dat hebben gedaan, bij ons in het programma. Op een werkelijk voortreffelijke manier. En uh, de manier waarop hij aanzette tot het antwoorden van de vragen... deed mij al menigmaal in een stuip schieten. Een hele humoristische, leuke man. Dat is toch opvallend als je met mensen praat. dat Sommigen zo verschrikkelijk uh, aardig zijn en leuk zijn. Dat vind ik, hè? En, en Cox viel op door zijn, door zijn ja, spiritualiteit en zijn, zijn, zijn humor. En, en... Dat was een hele leuke uitzending, vond ik dat. 6 mei 1984, iedere week is de competitie spannend en we hebben bijna iedere week een andere landkampioen. En een vol stadion komt. We kunnen er wel drie vullen met de luisteraars van de nationale de... hitparade. Vijf eerste weeks, één hit op herhaling, een sprinter en als zip zeer interessant persoon naast mij Gerard Korst met, met, met, met een rood-witte pet op zijn hoofd. Goedenavond Frits. Gefeliciteerd. Oh, dat is... Ja, daar hebben we tien jaar op moeten wachten. Kampioen van Nederland. Nu is het eindelijk zover. En uh, wij gaan vanavond de Kuip helemaal op stelten zetten vanaf 8 uur. Dus ik moet natuurlijk een beetje vroeg weg, dat begrijp je wel. Ja, dat snap ik. Ga je optreden dan? Nou, ik moet die avond aan elkaar praten. Joke gaat zingen met haar band, Terrific. En uh, dat wordt een volksfeest uh, wat zijn weergaan niet heeft. Hartstikke leuk. En in ieder geval gefeliciteerd. Ik vind, ik vind oprecht dat ze het dit jaar verdiend hebben. Ik zal het doorgeven. Oké. Okay. <laughs> en het goud, het goud van... Misschien hebben ze het wel gehoord, als je geluk hebt. Ja. En het goud wat Feyenoord heeft verdiend vandaag... is niet het enige goud. We hebben ook goud in de Nationale Hitparade. 49. Band of Gold. De Nationale Hitparade verhuist volgende week naar de Tros. En dat komt omdat de NOS nogal fors zijn tijd moet inleveren... op voor zijn Driem. Bijna de helft van het aantal uren... Denk jij, Frits, dat er uh, nog wel een plaats is voor de NOS in dit omroepbestel? Ja, die zou, die zou er natuurlijk moeten zijn. Je merkt dus nu dat de NOS behoorlijk wat uh, programma's kwijtraakt. Een voorbeeld daarvan is de Nationale Hitparade, maar er zijn er natuurlijk meer te noemen. En ik vraag me wel eens af of iemand die lid is geworden van een omroep de afgelopen periode... en dat uiteraard uit overtuiging heeft gedaan zich gerealiseerd heeft dat hij tegelijkertijd daarmee de NOS heeft ontmanteld. Dat effect mag de NOS natuurlijk nooit naar buiten brengen. Dat zal ze ook niet doen. Maar het is wel het resultaat. Het resultaat is dus dat als je lid wordt van een omroep... je tegelijkertijd de NOS minder kracht geeft. Ik vind dat heel jammer dat dat aspect niet naar buiten is gekomen. Want ik denk toch dat er dan behoorlijk wat mensen zouden zijn geweest... Die zich bedacht zouden hebben voordat ze lid zouden worden. Van welke omroep dan ook. Ik vind dat er binnen dit bestel. Maar dat is een heel persoonlijke mening. En ik verkondig nu echt geen NOS mening. Die is wellicht heel anders. Maar ik vind dat er binnen dit bestel. Een grote ruime plaats moet zijn. Voor een organisatie als de NOS. Neutraliteit. Dat programma's niet zijn overgegoten. Met een saus van ledenwerving. Wat nu. Wel heel veel gebeurt. En waardoor er toch enige achterdocht uh, gerechtvaardigd is ten aanzien van de bewogenheid van programmamakers. Ja, ja, ja. Hé hey, hey Frits, uh, uh, welke plaat uh, doet jou nog altijd denken aan je tijd bij uh, de Nationale Hitparade? I won't let you down, van PhD. Dat zal ik nooit vergeten, omdat ik toen ik net de Hitparade overnam nog wat moeite had om. Uh, het begrip platen helemaal... Uh, goed uit te voeren. Want ik verstond onder platen helemaal draaien... iets anders dan menig luisteraar van uh, Felix Murders. Dus dat leidde tot enige conflict. Dus ik zat iets te vroeg in die plaat. En uh, bij PhD... die had zo'n hele lange uitrol En daar zat ik dan te, te snel... met mijn kaak al in. En, uh, va vandaar dat ik die plaat... die ik overigens ook heel mooi vind. Maar die zal ik me zeker... Met betrekking tot de nationale hitparade, altijd blijven herinneren. You ask me if I'm happy here. Don't tell about it. You ask me if my love is clear for me to shout it. Give you the best years of my life. you right Shutdown van Ph.D. voor Frits de Plaat die hem altijd zou zonden... mag ik er even tussen komen? Hey Felix, hoi, jou moet ik nou net hebben. Ja, nou, ja je ziet het, we hebben niet echt veel tijd meer. Maar jij bent natuurlijk degene geweest die de Nationale Hitparade het langst heeft gepresenteerd al die jaren. Je hebt het meer dan tien jaar gedaan. Wanneer ben je er precies mee gestopt? Mijn laatste Nationale Hitparade, Tom, was in januari 1982. Omdat de kwaliteit van de hitlijst, vond ik, termate achteruit ging... De druppel die uh, de Emma deed overlopen was. puntje erin, puntje eruit van de slijpers. Ik had zoiets van: moet ik dit soort tieners nog aankondigen? Daar had ik ook geen zin meer in. En uh, er waren meer uh, van dat soort grammofoonplaten. waarvan ik nou bepaald geen liefhebber ben. Maar ja, uh, verkocht is verkocht. En aangezien een hitlijst altijd uh, wordt gebaseerd op de verkoop, of althans vrijwel altijd, want de drukkelijke 15 is daarop een heel gunstige uitzondering. Ja, kan je toch altijd weer dat soort zaken verwachten Dus ik denk nee Dat wordt Sister Sledge op nummer 20 met weer All American Girls op 9, 19 Ik heb al gezegd, één uh, van de zes nieuwelingen vandaag En dat zijn opnieuw de sluipers met puntje erin, puntje eruit Zet de radio maar weer even uit Ik ben uh, zometeen over een minuut of vier pakweg bij je terug Puntje erin Hey Felix, een, een hele hoop mensen die wonden zich nogal op over jouw uh, presentatie destijds. W waarom was dat nou precies? Nou, ik heb een mening over een bepaalde gamofoonplaten nooit onder stoel of banken gestoken. Ik weet nog goed dat ik uh, het nummer I Remember Elvis Presley van Danny Miller een pauzemuziekje heb genoemd. Heel gevecht gehad, ook uh, over de zender Hilversum 3, omdat hij uh, Elvis onmiddellijk herdacht nadat hij dood was. En het bleek... ...van Danny, een soort gevoelskwestie te zijn. En ik had zoiets van, ja, gauw geld verdienen aan de dood van Elvis. Maar in het begin vond je het wel leuk om de Daverende 30 te presenteren. Waarom dan? Nou kijk, de Daverende 30 was in het begin de enige hitlijst op Hulversum 3. Dat was natuurlijk, hè, dat was de lijst van het station Hulversum 3. Op het moment dat er nog troepelschijf uh, was, gekozen door de DJ's van Hulversum 3. Dat was natuurlijk leuk. Om als eerste die troetelschijf uh, aan te kondigen. Om als eerste de nummer 1 van Hilversum 3, dus eigenlijk van heel Nederland aan te kondigen. Dat was heel leuk. Maar uithoudt. Oei, oei, oei, Ik wil niet veel zeggen, maar ik ben geteisterd door de griep en in de rust kan ik mij laten vervangen, dat is mij verteld. Welkom vanuit het NOS-complex. Ik wil niet zeggen dat u een NOS-complex moet hebben vanmiddag. U krijgt er wellicht een aangeboden. Het zal een harde strijd worden met veel nieuwelingen, veel extravagante en veel zeer buitengewone platen. En het gaat u dan allemaal beleven in de. En die loopt van 4 tot 6 uur. Maar dat wist u wel. Ten eerste, er uitgetuimeld, ze, Cher, 4 lady, daarvoor een 30. dertig, 4 maal dark lady, lady. 1 maal 28, 21, 15 was het hoogste en 1 keer 29, in totaal 31 punten voor het schatje. Mark 20. nooit van gehoord van die jongen, het is een Nederlander en hij heeft het over een hel met over. De daverende derde. Derde licht. Ja, fantastisch. Hey Felix, bestaat er een kans dat we jou in de toekomst nog zullen horen als presentator van de Nationale Parade? Nou, ik denk dat hij wel voor eeuwig nu aan de tros verbonden blijft. En uh, ja, ik zal voor zolang langs het leven niet bij de tros gaan werken. Dus. Maar dat zei Wim Bosboom eerst ook wat kan ik er nog aan toevoegen? Ik wil tot slot in elk geval een woord van dank richten aan Tom van Dranen. Die is voor ons weer gedoken in zijn historisch archief voor alle oude programmafragmenten. En ook Tim Jonker en Peter Vuister, de twee technici van de NOS die dit laatste uur zo fraai in elkaar hebben getimmerd. En ik wil natuurlijk ook nog even alle andere technici bedanken die de afgelopen 14 maanden zo hun best hebben gedaan op de productie van alle muzikale ondergrondjes voor deze nationale hitparade. Jongens, bedankt voor jullie medewerking. Wat uh, gewoon nog in stand blijft, dat is de NOS met de S van Service. Je weet het, als je vragen hebt over popmuziek, dan kun je altijd bij ons terecht. Het adres is NOS Radio Postbus 1977 1200 BZ Hilversum. Dus NOS Radio, Postbus 1977, 1200 BZ Hilversum. En sturen dan ter attentie van de Dikke Blomberg. Straks na het nieuws van 6 uur, de avondspits met Frits. En dat brengt me erop dat ik hoop dat je nu inziet hoe wankel de positie eigenlijk is van de NOS als programmadienst hier in Hilversum. Want vanaf volgende week zijn die 6 uur avondspits de enige zendtijd die we voor de toekomst nog als NOS hebben kunnen redden. Op Hilversum 3. Laten we met z'n allen daar in elk geval heel zuinig op zijn. Want voor je het weet zijn we dat programma ook nog kwijt. Bedankt voor het luisteren, maak er nog wat moois van vanavond. En we doen het een goed began. Tot kijk. Doei! Elke Trost-donderdag van 2 tot 6